Dankjewel. Mooi. Graag wil ik jullie ook nog even voorgaan in gebed. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, er gebeurt zoveel in de wereld om ons heen. We moeten ons staande houden met al het nieuws dat we horen vanuit de wereld. Wilt u ons helpen om niet angstig te worden, maar... Wilt u ons helpen om het zout en het licht van de aarde te zijn? Wilt u ons helpen om een discipel te zijn en Jezus te volgen? Heer, u weet wat er leeft in ons hart. In een moment van stilgebed willen we tot u komen en willen we onze eigen zorgen, maar ook onze dankbaarheid aan u uitspreken. Vader, dank u wel dat u er altijd voor ons bent. Dat we veel geluk mogen ervaren in het volgen van u en dat u ons draagt in moeilijke tijden. Heer, we willen graag bidden voor Marjolein, Harry en Jesse. Wat fijn en wat mooi dat Jesse in hun leven is gekomen. Maar ze blijven op dit moment nog even in het ziekenhuis. Wilt u hen bijstaan bij de onderzoeken? En heer, wilt u zijn bij Raymonde, Angela en Sylvia? Ze zijn inmiddels veilig aangekomen in Thailand en aanstaande zaterdag 24 januari zullen zij met 50 vrouwen een halve marathon gaan lopen. Met als doel geld bij elkaar te brengen voor kwetsbare kinderen in het land. Heel mooi. Wilt u met hen zijn en wilt u hen de kracht geven bij zo'n zware halve marathon. Heer, dit bidden wij u in Jezus naam. Amen.